Poedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt een grote brand in een verpleeghuis in Amsterdam. De brandweer is druk bezig met blussen. 85 ouderen die in het verzorgingshuis wonen, zijn daarvoor de zekerheid weggehaald. Ze worden opgevangen in een school ernaast. De brand is begonnen op het dak, de oorzaak is nog onduidelijk. Mark Rutte heeft een druk dagje. Hij praat met de eerste nieuwe ministers en staatssecretarissen. Rutte wilde vooraf weinig kwijt over zijn nieuwe kabinetsploeg. Het heeft een jaar geduurd. Uh, bring it on, laat het nou maar zien. En uh, als ik hier ga staan praten over nou, geweldig dit, geweldig dat, volgens mij gaat dat echt niet helpen. Ook als je uit 1999 of 2000 komt, mag je nu een afspraak maken voor een boosterprik... Je laatste coronaprik of je laatste positieve test moet wel minstens drie maanden geleden zijn. In Engeland krijgen alle middelbare scholieren een zelftest thuis gestuurd. Na de kerstvakantie gaan de scholen daar weer open. En de overheid wil graag dat de leerlingen dan twee keer per week een wattenstaafje in hun neus steken. In ons land wordt vandaag de knoop doorgehakt of de scholen volgende week weer open gaan. De Jumbo gaat samenwerken met bezorgdienst Gorilla's. En dat is best opvallend, want eerder zeiden de nog dat bezorgers die binnen 10 minuten je boodschappen brengen concurrentie waren. En nu komt het er dus toch van, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Als je bij Gorilla's bestelt, kan je ook het Jumbo-huismerk bestellen bijvoorbeeld. En online klanten van Jumbo die kunnen in sommige plekken in de toekomst binnen enkele minuten hun boodschappen krijgen. Het weer, regelmatig zon, maar het waait ook stevig en in het zuidoosten is kans op een onweersbui het wordt een graad of 10. Morgen begint met wolken en buien en het is iets minder zacht, 5 tot 8 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jurande van der Velde van de ANWB.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 Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Carimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfcarimo.nl Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. This is Kerst, with ZFM, met men Rainbow Radio, Sanford Welcome aboard We should make our time here an exciting adventure The pounding won't stop Weird flashes, hallucinations, strange smells and sounds Every experience triggers more memory. Right, shall I tell you why we brought you here? I don't understand what's going on here Just use your imagination Yes, that's right Rainbow Radio Sound Sports. Welcome to the best show on the radio. One, two, En met de allerbeste wensen voor 2022... Heel gelukkig nieuwjaar! ...trappen we deze uh, eerste uitzending van 2022 Rainbow Radio Zandvoort af. En uh, nou, dat vonden we wel even toepasselijk om dat te doen met uh, I Want To Break Free van Freddie Mercury... Ja, want we willen uit die lockdown. Ja, precies. We zijn ja, zat. dat is in ieder geval mijn... Uh, precies. En mijn uh, we moeten ons zeggen wel bij, uh, bij neerleggen en dergelijke. En, uh, maar als je zo de zon buiten ziet schijnen en dergelijke... en dan zou je en de temperatuur voelt... Ja. heb je toch bijna de neiging om op het terrasje te gaan zitten. En ja, ja, ja, ja, ja, maar het is dicht. Ja, helaas. Ja, dus, ja. Uh... Uh, maar we gaan niet reuren. Nee, we gaan alleen okay, maar, uh, okay, we okay. Gaan alleen maar uh, naar de positieve <laughs> kanten kijken uh, van het komende jaar. Want ja, uh, zoals Wim kan eigenlijk altijd zijn... Wat uh, uh, komt er? Wat, waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Dat was altijd. Ja, ja, ja waar gaan we naartoe? Nou, Precies, en dat... wat hebben we gehad? Ook misschien toch een klein stukje ja, terugkijken. Klein, klein stuk, ja, een klein stukje ja. terugkijken. Want, uh, maar, uh, ja, oud. Oud. Even van wat hebben we allemaal achter ons gelaten. Precies. En waar gaan we inderdaad positief naartoe? Ja, en nee? dus nieuw. Dus ja, het thema dus is nieuw. oud en nieuw. Uh, deze eerste <laughs> uitzending in, uh, in januari. En uh, dat doen we uh, nou uh, met nieuw vooral uh, zeg maar eventjes in de interviews. Ja. Dus uh, waar gaan we heen? Precies. En uh, de muziek hebben we besloten om lekker bezig te zijn met... Uh, met oud? Ja, Golden of? Oldie Rainbow Classics inderdaad. En uh, ook om even onze Jelmer een beetje bij te spijkeren. Die wel uh, <lacht> nou, nou ja, wordt de een de heel stondes. leerzame uitzending, denk <lacht> ja. ik. Wat ja. er, hè? Welkom Jelmer, want jij gaat ook weer je column presenteren. En ja, kun je ons inderdaad. wel een beetje vertellen wat, uh, wat het item zal zijn? Nou, ik denk in ieder geval dat deze column als muziek in de orde, zou ik denken. Dus, uh. Oké, okay. nou, hij, hij geeft niet alles voor de Nee, prijs, ja, nee, Dan nee. Houdt het wel een beetje weet beetje ook niet. Dat gaat goed. Je kant op hè. Aan de knoppen, uh, de techniek, koorddraaier in uh, goede vertrouwde handen, dus dat gaat weer helemaal goed komen. En uh, nou, ik verheug me nu alweer aan uh, de verschillende jingeltjes en dergelijke die je misschien uh, wel weer hebt weten te regelen of die andere versie van het nummer dan wat we, uh, dat we dat we bij gedacht dus, hadden. Ja, precies. Ja, precies. Dus, ja, dus, Ook altijd leuk, is altijd leuk en Ook een lekker verrassing rond. Dus, uh, maar we gaan eerst beginnen met uh, de actualiteiten. En uh, als eerste beginnen we met dat er uh, RTL 4 bezig is met een muziekprogramma. En dat muziekprogramma heet Better Than Ever. En dat zijn mediekandidaten... Uh, of zijn, zijn uh, Martijn uh, Krabbe en Wayland maken voor RTL 4 een nieuw muziekprogramma. met oud deelnemers van diverse talenten die van oh, ja. RTL 4. Zoals de x factor en dat Ik soort dingen allemaal. Dat is een Ja. ja. En in Better Than Ever blikken die kandidaten dan terug op hun deelname en strijden is eigenlijk ook tegen elkaar. Dus het is een beetje nou, zo'n format wat je al vaker ziet, zeg maar. He, zoals de nou ja, beste zangers is dan bijvoorbeeld niet zo'n zo format waarbij gestreden wordt. Maar dit is wat competitiever. Gisteren was er een aflevering met uh, Jordan Roy waarin hij vertelde dat hij een moeilijke puberteit heeft gehad. Hij kwam erachter dat hij op jongens valt en was absoluut niet bespreekbaar binnen zijn familie. Dus zijn coming out viel de, uh, viel de zanger dan ook ontzettend zwaar. En hij had zo de, uh, graag gehad dat destijds iemand had gezegd... I love, matter, uh, I love you no matter what. Nou, dat nummer heeft hij ook uh, zeg maar, uh, ten uitvoer gebracht. Dat was uh, mooi, prachtig, uh, kwetsbaar. En uh, nou, dat was echt uh, gevoelig. Um, nummer valt weer terug te kijken. Uh, gewoon heel simpel via uh, YouTube, maar natuurlijk ook via RTL 4 Mocht je het gemist hebben... Kijk even nee. en luister naar dat, uh, dat mooie, uh, breekbare nummer. Dan, uh, ja, dan ja, gaan we eventjes... Dan uh, hebben we ook even, ja, oud. Ja, ja wel. oud. Uh, uh, ja, uh, Golden he. Girls, uh, actrice Betty White, 99 jaar overleden. Ja. Uh, afgelopen vrijdag op 31 december, ja, dus net 2022 niet gehaald. Uh, het was een geweldige vrouw. Ik vond altijd ja, uh, echt is... een van de meest uh, uh, ja, grappige en, en, en uh, mooie vrouwen... In, in, die, uh, in die serie Golden Girls. En uh, ze zei ook van... Uh, ja, uh, ik vind het leuk om te doen. Dus ik blijf het doen. Want het uh, ja, maakt niet uit hoe lang het moet. Uh, ze vond het gewoon leuk. Ja. Dus uh, ze probeert niet jong te blijven. En ze verklaarde dat haar populariteit... Is omdat ze open staat voor dingen. En ze blijft geïnteresseerd. En dus uh, nou ja. Dat was een, een beetje haar, leven, haar levensmotto. Hè? Ja, haar levensmotto. Ja, ja, ja. Dus uh, ja. Uh, ja, een icoon is... Ja. Ik vond, ik vond haar zeg maar samen met Dorothy vond ik dat toch eigenlijk wel zeg maar, de, de meest uh, verrassende rollen. Uh, nee, niet Dorothy. Uh... Uh, Sophia, Sophia, de ja van Dorothy. Ja, ja, ja. ja, ken, ken je die serie? Jammer, nee, waarschijnlijk niet, hè, nooit gezien. Nee. Golden Girls. De nou, Golden, Golden Girls. Golden. Nou, als je nog eens uh, wil ja. lachen, dan uh, ik het zet het hem op mijn lijstje. Ja. maar uh, ik doe weet het niet maar. Op welke plek? <laughs> <laughs> het ging over vijf vrouwen die in Miami woonden, bij elkaar woonden en dergelijke. En uh, oh nee, vier vrouwen inderdaad. Vier, ja. Uh, ja. Dorothy, Blanche, uh, Rose en uh, Sophia dan. Ja, ja. En uh, nou, zij maakten eigenlijk van alles mee. Ze waren vooral aan het kissenbissen met elkaar omdat zo'n zo andere de eerste uh, Sex in the City een beetje eigenlijk. alleen, dat was dan in New York. Maar, ja. Of is in New York. Precies, maar met, uh, met hilarische ja. uh, one-liners. Staat het op nou, een streamingding? Ja, dat wou ik net even vertellen. <laughs> uh, op YouTube kun je nog uh, zeg, een compilatie vinden... van oh, 10 ja. minuten The Golden Girls... en dan The Best of Rose in mm. dit geval. Want ja, ze okay. had hilarische uitspraken. Omdat ze, ja. dus, ze was ook nog een beetje simpel. Hè? Dus, ja, ja, zogenaamd. Ik ja, ja, denk dat dat... Ja, ja, vrijf je ook als je alleen dat die compilatie ziet of ja, precies. Ja, en als je dan Golden Girls doet, dan kun je nog meer afleveringen tekenen. Ja, ja, ja. Ik heb ook de beste Sophia, de beste Dorothy en de beste Blanche. Natuurlijk, hè. Dat, ja, dat ja, ja. Alles, ze allemaal komen ze nog de beste. Uh. Ja, zoek hem op. Zoek hem op. Ja, ja is dat. Ja. ja, moet je doen. Ja. Nou, en, en dan nog een, een overlijdensbericht. Ja, ik ben van de overlijdensberichten uh, deze, uh, deze keer. Daar ga je geen gewoonte van maken, toch? Uh, nee, maak er geen gewoonte nee, van, nee. Uh, Maar de oudste Brit het transgender model April Ashley, 86 jaar, is overleden. In 1960 onderging Ashley al een geslachtsveranderde operatie in Marokko. Ze, is geboren, ze was geboren in 1935 in Liverpool als man... Um, maar ze werd pas eigenlijk wettelijk erkend in 2005 als vrouw. Dus, dus moet je in nagaan in dat 90... ze dus die operatie 1960... en pas 45 jaar later ja. is ze erkend als vrouw. Ja. Dat is wat, hè? Ja, ja. Dus uh, nou Jullie ja, werd gezien als een pionier en kreeg in 2012 dan ook een hoge onderscheiding vanwege haar werk voor de transgender gemeenschap. Nou, dat is dan dus, wel mooi dat ze die toch nog heeft. Uh, die erkenning, over, uh, heeft, gekregen. Die erkenning ja, heeft. Ja, gekregen precies. Ja. Ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat is ook, uh, vind ik, uh, de moeite om te noemen. Even zeker, ja, absoluut, absoluut. Zeker weten. Een van de pioniers, die moeten we zeker eventjes uh, uh, memoreren. Ja. Um, nou, dan tot slot. En, uh, qua actualiteit, het is al enige tijd aan de gang. Uh, Gloei, de podcast. Uh, nou, uh, zoals, uh, zoals de uh, regelmatige luisteraar weet... Uh, zijn wij uh, zeer enthousiast over het boek Gloei. En naar aanleiding van Gloei is uh, uh, het idee ontstaan... om meer gesprekken te houden met bijzondere mensen... uit de hele LBTIQ, uh, de regenboogcommunity. Maar dit keer als podcast... En uh, dan met gasten van allerlei leeftijdsgroepen. Dus niet alleen de jongeren, wat bij het boek Gloei is... maar van allerlei leeftijdsgroepen. Edward van der Vendel, zeno en Floor de Goede... die willen nadrukkelijk laten zien dat gender en geaardheid... maar een onderdeel van iemands leven is. En inmiddels uh, hebben ze vijf podcasts online staan... die allemaal te beluisteren zijn van zo om en nabij de uur... De uur via de website www.gloeipodcast.nl. Dus www.gloeipodcast.nl. Met onder andere auteur Helena Hoogkamp. Topsporter uh, Tim Zastros, uh, zastro Viaggio. <laughs> Singer-songwriter <laughs> Xylla McRoy. Uh, Zangeres Astrid Nijg. En de Vlaamse presentatrice Jens Geers. En uh, het is erg leuk om te luisteren. Ik ben benieuwd. Die gaat ook ja, weer op de We zelf. Hebben we het druk? Ik heb ze allemaal gelezen. Hey. Ja, en ja. en dat, wat, wat, wat vond je ervan? Nou, het. So, sowieso, dat is ook natuurlijk gewoon het doel van het boek. Het inspireert op een hele vreemde manier of zo. Uh, ook als je zelf al wel uit de kast bent of zo. Omdat je... Het blijft altijd interessant. Uh, ook, dat is ook met andere onderwerpen zo. Maar zeker met dit. Om te, uh, om te lezen hoe andere mensen het hebben beleefd. En hoe dichtbij het ook bij iemand kan komen. En dat het, hoe heftig de situaties zou kunnen zijn. Ik verbaas me elke keer over in wat voor... Ja, absurde, bizarre situaties mensen kunnen komen uh, door hun onzekerheid en doordat ze niet zichzelf kunnen zijn. En, ja, en hoeveel invloed de maatschappij daar ook op heeft. Want het hoeft niet genees aan jou te liggen. Uh, dat las ik ook uh, in die verhaal. Dat is meestal het geval. Het is altijd de omgeving. Die je niet vertrouwt. En dat is gewoon zo pijnlijk, eigenlijk. Precies. Ja. ja, en daardoor komt het ook inderdaad, zeg maar. Komende excessen vinden die plaats. Ja. Ja. Daarover gesproken. Uh, we hebben uh, in de tweede uur hebben we een interview met Hans Verhoeven. En uh, dan gaan we de interviewen uh, over een onderwerp dat hieraan gerelateerd is. Namelijk over jongeren die niet hun coming-out kunnen beleven. of niet zichzelf kunnen zijn. Maar dat is voor het tweede uur. Um, we gaan er eerst even lekker tussenuit met een uh, stukje muziek. We gaan maar naar luisteren. Ja. ja, sorry. Ja. Ja. Ja. Even ja. afgeleid. Yeah. We gaan uh, luisteren naar de Kings met uh, Lola uit 1970. Okay, Her name and in the background voice, she said, Hello, l o l La La La La La La La La La La La La La La La La La La La Dat was Valentino met I Was Born This Way uit 1975. Ja, dat is toch iets heel anders dan Lady Gaga? Ja, ja, ja het ja. klonk ja. heel anders. Hè? Precies. Ja, ja, ja. And I'm happy because I'm gay. Ja, precies. Nou, en nou, wel hadden we het gewoon eventjes. 1975, ergens... Zat het een beetje zo in mijn, uh, in mijn archief? En, uh, maar dit voel oh, ja? je eigenlijk te weinig. Dus, dit uh, helemaal niet voor nee, mij. Nee, nee. nee. nee, nee. Dus uh, die draaien <laughs> we ergens in dit jaar draaien we die zeker nog een keertje. Dus, uh, en daarvoor uh, Lola met de uh, Kings natuurlijk. Het nummer dat gaat over een uh, ja. uh, transgender travestiet. Natuurlijk, ja, travestiet, ja in die precies. Tijd, ja. En uh, ja. she was that he was that, uh, yeah. Ja, precies. Uh, nou, zo hebben we dan nog een uh, aantal uh, leuke nummers uh, op, uh, in, in, in petto. Maar en first, we gaan in oplopende tijd. Hè? Dus we hebben het eerste uur voornamelijk 1970. Ja, precies. En dan gaan we naar 1980 voor het tweede uur. Ja, en ja. 90 redden we niet, dus dat doen we ergens in februari. Ja, dat is zo'n beetje op. Ja, ja, ja precies. We blikken even lekker terug. Ja. Als het goed is, hebben we aan de telefoon onze compaan Roy Dongen. En dat is helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Roy. Ja, ja, nee, goedemiddag is het inmiddels al een keer. De beste wensen. Ja. Jullie ja, de ook de beste wensen. wensen. En de luisteraars ook nog een keer. Ja. Het schiet al op dat het uh, dat eerste nieuwjaar uh, ja, ja, het zit al weer ja. in de middag. Hé <laughs> hey Roy, um, even voor de, voor de luisteraars. Je bent natuurlijk helemaal geen onbekende. Maar uh, toch nog maar eventjes, uh, wie ben jij ook alweer? <laughs> uh, nou ja, ik, ik kan heel lang vertellen wie ik ben, maar uh, ik ben Roy Donger. Uh, in het kader van deze uitzending dan uh, ben ik ook uh, duidelijk uh, gay. Uh, en de voorzitter van LBT aan zee Pride at the Beach. Uh, uh, ik denk dat dat ongeveer wel genoeg is. Ja, precies. Nou, en en uh, hoe heet het daarnaast ben je natuurlijk woonachtig in Zandvoort. Al uh, ruime tijd uh, hier in... Uh, even kijken, sinds? Ik, ik woon hier in, uh, ruim acht jaar nu. Acht jaar, ja, ja. ja precies. Dus uh, inmiddels ook wel een uh, bekend gezicht. Maar daarnaast presenteer je ook uh, een ander programma... Goedemorgen Zandvoort, hè? Ja, goedemorgen Zandvoort. En ik schrijf een column in de Zandvoortse krant. En ik uh, ben een beetje eigenwijs... dus ik bemoei me ook wel eens met wat er in de politiek gebeurt. Ga oh. maar door. Ja, Oké. Okay. Hij <laughs> ja, nee, dus ik... ja, is een, een, is een, is een bezetter. Een bekende Zandvoorter. Een bekende Zandvoorter. Ja, ik ja, ja, ja. Hé, hey, uh, In het kader van uh, zeg maar, oud en nieuw... Uh, interviewen we jou uh, zeg maar, bij betrekking tot nieuw. Uh, maar ook een klein beetje oud. En dan hebben we het over Pride to the Beach. Het driedaagse festival dat we hier in Zandvoort organiseren... En de eerste vraag is, hoe kijk jij terug op Pride 2021? Nou um, eigenlijk met uh, heel veel uh, plezier. Uh, en eigenlijk ook heel veel. Uh, uh, ja, eigenlijk was ik heel onder de indruk. Uh, omdat het uh, de tweede keer dat we een prijet hadden. die afgeschaald moest worden. vanwege corona. Uh, maar ik vond wel dat het, het programma. en het breed gedragen van het programma. Uh, de, de indrukwekkende expositie. met de, met de, uh, de Flex-tentoonstelling. Uh, uh, van alle landen. waar uh, um, homoseksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft. nog strafbaar is. of zelfs de doodstraf heeft. Ja, uh, ontzettend uh, indrukwekkend. Uh, uh, ja, ik vond eigenlijk, en dat, ik hoop wel dat we volgend jaar weer feest kunnen vieren, maar da dat er, uh, de feestactiviteiten uh, wat op de achtergrond uh, gedaald waren, uh, daardoor wel heel veel aandacht was uh, voor de inhoudelijke boodschap. Ja, ja, ja, en daar hebben we ook uh, veel reacties over teruggekregen hè, van, uh, van, uh, van, uh, van de mensen, dat, uh, dat dat stuk kennisoverdracht en informatie ook uh, zeer is gewaardeerd. Ja. Uh, nou, hoe, uh, hoe staat dan de vlag te voor 2022? Nou, natuurlijk in alle kleuren van de regenboog. Ah. Uh, <coughs> <coughs> dat houden we er in ieder geval in. Uh, en ja, en we gaan vanzelfsprekend, uh, dat hebben we dat de mensen al laten zien vorige keren. Dat we ons niet laten uh, afschrikken door corona. We gaan er gewoon vanuit dat we weer een goede pride kunnen organiseren. Uh, en dat we er ook uh, allerlei feestelijke evenementen bij uh, kunnen doen. Uh, en dat we gewoon, uh, ja, zelfs de gemeente gaat in, uh, in juni uh, de voorproef doen met de nieuwjaarsreceptie. Dus dan kunnen wij vast in uh, augustus, uh, juli en augustus de pride organiseren. Oh. Okay. Kijk, dat klinkt, dat klinkt heel positief inderdaad. En uh, nou ja, als het goed is heeft een groot gedeelte van Nederland... inmiddels dan de derde boosterprik achter de rug. Dus uh, zijn we ook allemaal wel, wel aardig beschermd uh, tegen, tegen COVID-19. Dus uh, 19 kunnen nagaan. Ja. Zitten we alweer in 22. Zolang zijn we er al mee aan uh, onderhevig. Maar uh, de vooruitzichten lijken dus goed. Ja, de vooruitzichten wat, ja, wat mij betreft wel. Uh, uh, ja, wat, wat, wat, wat het beleid betreft op het moment COVID, ja, daar kan ik niet zo heel veel uh, over zeggen. Dat doe ik ook niet. Maar ik ga ervan uit dat we wel weer gewoon een, uh, een prijs kunnen organiseren waar het publiek bij welkom is en waar we gewoon uh, kunnen verbroederen met elkaar. Ja, en uh, nou ja, we, we kunnen inderdaad niet koffiedek kijken, maar zou je toch een uh, tipje van de sluier kunnen op, uh, oplichten wat, uh, wat, wat we zouden kunnen verwachten aan activiteit? Ja, nou ja, we hopen natuurlijk, en ik ga er maar even vanuit nogmaals, dat er geen allerlei beperkende maatregelen zijn. Maar dat we gewoon weer kunnen beginnen uh, op de maandag met een parade en een groot feest in het dorp. En dat we één groot knalfeest kunnen neerzetten op het Raadhuisplein. Met alle ondernemers samen, alle artiesten samen. Uh, met één groot podium, zodat we op die manier uh, kunnen laten zien dat we een, een, een goede organisatie zijn. Dat we niet voor verdeeldheid staan, maar dat we met z'n allen de schouders eronder zetten. Uh, dit jaar gaan vervroegen door de prijs eigenlijk op uh, zondag al te laten beginnen. Met een heel mooi inhoudelijk programma uh, waar we de kerken aan uh, mee willen gaan doen. De protestantse kerk gaat er in ieder geval aan doen. Ik heb hier zelfs al een regenboogvlag liggen die de dominee van de protestantse kerk bij mij besteld heeft. Dus Aha. die ga ik binnenkort brengen. Okay. Die willen op alle uh, regenboogdagen de vlag ook uh, nadrukkelijk uithangen. Dus ik vind dat een heel mooi uh, teken. Absoluut. En we zijn daar ook welkom, niet alleen maar voor een kerkdienst maar ook voor bezinning en andere dingen. Dus ik vind het heel fijn dat uh, deze verbreding plaatsvindt. En ja. dat we op die manier een inhoudelijke dag krijgen. Maar ja, en dan is er een, een, een, een hele discussie geweest. Vorig jaar is dat nog niet helemaal gelukt, maar toen waren we natuurlijk ook um, beperkt. Maar om een PIC, een pride een, een, een informatiecentrum uh, neer te zetten. zodat we die inhoudelijkheid en die voorlichting en die overdracht van kennis, dat we die kunnen vasthouden. Dat we daar gewoon echt nadruk aan blijven geven. Maar ook bijvoorbeeld de brandweer of roze in blauw, uh, roze in rood, roze in groen, van het leger, maar ook GGD uh, en al dat man dat al die organisaties kunnen laten zien van, hé, hey, hier zijn wij, dit zijn allemaal dingen van voorlichting Dat die inhoudelijke kant gewoon die dagen blijft. En dat een toerist die zegt, van, goh, wat is hier allemaal te doen op het gebied van de Pride, dat ook gewoon binnen kan lopen. Uh, de VVV-barie gaat weg, maar de Pride-informatie-barie, die komt ervoor in de plaats. Aha, ja. oké. Okay, dus ja. de, de, de plek is ook uh, daadwerkelijk al bekend? Nee, nee, nee, maar ik bedoel de VVV-Bali. De VVV heeft besloten dat we geen VVV-Bali meer hebben in Zandvoort. Dan denk ik, nou, misschien is dat een goede gelegenheid om te zeggen... ja, VVV vindt dat niet nodig, maar wij gaan het voor de Pride in ieder geval wel doen. Ah ja, dan wordt het een RFC-markt. Kunnen we een kennismarkt opzetten, ja. Ja, informatiemarkt, Leuk, ja. Nou, prachtig idee. wat is de planning in aanloop naar de Pride van dit jaar? Uh, nou, uh, waarschijnlijk weet je dat wel waar. Uh, 10 januari zitten wij als uh, bestuur van de Pride weer bij elkaar. Uh, we hebben inmiddels uh, al een, een plan op hoofdlijnen klaargezet. Uh, en dat ingediend uh, bij de gemeente, uh, bij Holland Casino's en bij het Innovatiefonds. Uh, in de hoop dat we weer uh, voldoende ondersteuning krijgen. Amsterdam heeft ook al toegezegd dat ze natuurlijk weer uh, ondersteunen. Omdat wij uiteindelijk ook een onderdeel zijn van uh, Pride Amsterdam. Dus de meeste dingen zijn aan het lopen. Uh, nou, we gaan natuurlijk weer dingen doen voor de jongeren onder ons. Uh, we gaan weer dingen doen voor uh, de vrouwen onder ons. We gaan dingen doen voor de kunstliefhebbers. Die musea willen graag meedoen. We gaan weer buiten doen. Die in ieder geval door kunnen gaan. Uh, dus ja, er gebeurt, weer, er gebeurt weer van alles. Ja, en wat dat betreft hebben we inderdaad uh, na twee jaar... Uh, zeg, afschalen van de Pride voldoende geleerd... om zeg maar, er toch voor te zorgen dat er een... een ...mooi en uh, attractief breed programma kan worden neergezet. Ja, uh, laten we hopen dat het uh, minder nodig is of helemaal niet nodig is uh, om dat uh, dit keer te doen. En dat we gewoon lekker uh, met elkaar van de Pride kunnen genieten. Uh, want op slotstwerking is het niet alleen maar voorlichting, Het is ook een feestje uh, dat je jezelf mag zijn in dit land. En dat je jezelf uh, kan durven zijn in dit land. En dat je kan houden van wie je wilt. Uh, en dan gaan ze maar door. Nou ja, als ze we weer een beetje meewerkt zeggen, vanuit nou, deze uh, temperaturen lekker alleen maar opbouwend uh, werkt, dan gaat dat zeker goed komen. Hé <laughs> hey Roy, uh, dankjewel. Um, heb jij uh, voor jezelf nog een persoonlijk goed voornemen of wens dit jaar? Ja, aangezien er weer een boel publiek bij komt natuurlijk, uh, is een van mijn goede voornemens om maar eens weer dus, uh, flink te gaan sporten in die corona kilo's ah. uh, <lacht> uh, en vanaf te krijgen. De Delta-variant kilo's, de Omricon variant kilo's. Uh, <lacht> uh, omdat ik gewoon weer lekker met, met een paar duizend mensen wil feest kunnen vieren in mijn wijze van spreken, in mijn zwembroek. Nou hoor. Uh, het belangrijkste eigenlijk is gewoon, uh, hoop ik dat iedereen dat ik iedereen een heel fijn jaar toe. Een jaar vol gezondheid en een jaar vol verdraagzaamheid. Uh, gewoon begrip en uh, voor elkaar, voor elkaars standpunten... voor elkaars keuzes in het leven uh, en gewoon voor wie we zijn. Uh, want zoals ik dat al eens probeer te zeggen... Uh, gay zijn of lesbisch zijn of trans zijn is geen keuze. Dat is iets wat je bent. Kijk, ja. en dat is een mooi statement uh, voor de opening van het jaar. En uh, van hieruit gaan we zeker met elkaar een prachtig feest... voor iedereen uh, opbouwen. Zo is dat. Roy, dankjewel voor dit interview. En uh, ik wens je een uh, goede start van het jaar. En uh, nou, we zien elkaar binnenkort. Bedankt en jullie een hele mooie uitzending en veel plezier voor de luisteraars. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Doe. En uh, we gaan uh, op zoek. Ja, we gaan op zoek. Uh, we gaan uh, draaien, muziek. Toch? Precies. Ja, uh, Dr. Buzzard Original band met ja. Cherchez la femme. Ik ga op zoek naar de vrouw. Precies. <laughs> Do you just for you? En dit was, voor zoveel je dat nog niet gehoord had... Got to be real van Cheryl Lynn uit 1978. En daarvoor natuurlijk een stukje ouder. Serge van Dr. Buster's Original Savannah Band. Maar was, was dat wel de disco versie. Dus dan is die toch wel weer een beetje wat uh, nieuwer, zeg maar. Iets, iets nieuwer. Ja ja. ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Lekkere muziek. Lekker oud. Lekker oud. Ja, en uh, in het kader van oud en nieuw uh, hebben we altijd iets van... Uh, uh, wat gaat er op ons afkomen dit jaar, het komende jaar, toch? Ja. Dat is wel leuk. Waar gaan we in dit en, nieuwe jaar naartoe? Ja, waar gaan we naartoe in het nieuwe jaar? En uh, nou blijkt uh, dat voor LHBTI'ers uh, astrologie... Toch wel iets, uh, iets interessants heeft. Het dus schijnt uh, dat uh, LHBTI is geïnteresseerd. in het algemeen vrouwen trouwens, maar, maar in, uh, uh, LHBTI is ook wel. en jongeren ook wel steeds meer in de astrologie geloven. en daar iets mee, oh, ja? Uh, mee doen. Ja, oké. Okay. Dus uh, nou, even voor uh, een beetje een weetje. Uh, astrologie werd vroeger astromantie, hè? astromantie uh, oftewel sternwichelarij genoemd. Uh, ja, en het gaat over de stand van de hemellichamen. Dus de maan en de zon en uh, dat soort zaken. Uh, planeten. En um, uh, ja, dan, dan, dan, uh, met een dierenriem. Dus elke maand zo beetje heeft een, een eigen uh, dierenteken. Uh, of, of andere, maar ze noemen het de dierenriem. Uh, en het is geen wetenschap. Nee, het is pseudo-wetenschap. Ja, het is dat een pseudo-wetenschap. Pseudo ja. dus, uh, <laughs> maar mensen blijven er dus in geloven. Uh, in, in de zij, en zij het Digitaal Vrouwenmagazine, zij, en zij mm -hmm. uh, wordt daar uh, continu een rubriek. Elke maand dus, dan kun je je horoscoop lezen in uh, op de, de Digitaal Magazine. In, uh, nou, er wordt veel gelezen, dus uh, het is wel interessant. En... Um, nou, ik heb daar even in gekeken en uh, uh, het schijnt dat de nieuwe maan is, Tim. Ook op 2 januari wijst op hardwerkende toegewijde en gecontroleerde start van 2022. O jee. Dus uh, uh, we gaan er allemaal tegenaan uh, dit, uh, <coughs> ja, ik deze nou maand. Ik was van plan met een beetje, beetje rustig aan te doen. Ja, doen. Dus... <che Adrienne> <hums> <Hier niet. hums> en vanaf 14 januari gaan we allemaal nadenken over uh, een maatschappelijke probleem van het afgelopen jaar. Okay. Dus, uh, dus is dat niet een beetje laat? Ja, blijkbaar wel. Maar nou ja, volgens de astrologie is dat zo. Want dan, dan is de stand van de maan die, die dat dan bepaalt. Dat ah, we dat uh, okay. gaan doen. Dan gaan we reflecteren. Dan kijken we allemaal het NOS-journaal. Ja. Ja. Ja. Collectief, ja. Maar goed, dus in het kader daarvan uh, vond ik het wel leuk om, uh, om uh, de jaarhoroscoop van uh, een aantal van ons uh, te gaan kijken. Oh, ja. en, uh, een daarvan was jij, Ronald. Ah. Uh, en uh, jij bent uh, schorpioen. Ja. En, uh, even even, uh, <laughs> deze komt overigens niet uit de zij-en-zij... want vrij en zij is best wel vrouwgericht natuurlijk. Ja. En was alleen maar een maandhoroscoop. Uh, dus ik ben verder gaan zoeken... en vond dus in de uh, Cos Cosmopolitan uh, magazine een jaarhoroscoop voor ah, jou. Lekker klassieklossie. Dus, ja, leuk hè. Dus het jaarhoroscoop voor jou voor 2022 als schorpioen zijn. Dus iedereen die schorpioen is, luister goed. De liefde. Ben je single, dat is niet het geval, maar goed, zou je single zijn... dan is de echte liefde nog niet binnen handbereik. Wel val je steeds terug op iemand met wie de seks geweldig is. Oh, dat jammer jammer dat dat de enige klik is die <laughs> jullie hebben. <laughs> Heb je een relatie, dan zullen jij en je partner hier allebei flink aan moeten werken. Oh, Denk hierbij in oplossingen in plaats van uitdagingen. Nou, oh, nou, André, eh, je hebt gehoord. Je <laughs> wat vriendschap betreft. Hoe lang je iemand ook kent en hoe sterk jullie band ook is. Dit jaar zijn er toch wat zaken waar jullie het niet over eens kunnen worden. Als jullie de keuze, uh, jullie de keuze of jullie dit de vriendschap in de weg willen laten staan. Dat is aan jullie. Doe maar. Oké. Okay. Dan carrière. Kijk. Nou komen echt uh, serieuze dingen. Hoewel je je niet heel erg lijkt te focussen op het maken van een flitsende carrière... komen er in de tweede helft van het jaar toch mooie nieuwe kansen op je pad. Hey. Je wordt ontdekt, uh, Ronald. Eindelijk, famous. Ben je nog werkzoekende? Nou, dat is niet het geval, maar goed, weer. we kunnen een ja. soort juni zijn die dat wel zijn. Dan is het najaar de kans om een nieuwe baan dus dan heb je hmm. nog drie uh, kwart jaar uh, om relaxen. Om, uh, om, om weg te Ja, Blijf wel zoeken, zou ik zeggen. Misschien word je wat TikToker. En dan heen. geld? Ja. Dat is ook wel uh, niet geheel onbelangrijk. Er staat een grote verandering op het financieel gebied op je te wachten en volgens de sterren in positieve zin. Oh, kijk, dat is dan wel dat was gelijk mijn vraag inderdaad. Ja. Van, ja. ja. <laughs> dit maakt 2022 voor jou een goed jaar om te speculeren, investeren of op andere wijze een gokje te waren. Bit nou, Holland Casino is niet ver weg, wel gesloten oh. op dit moment, maar goed. <laughs> ah, Bitcoin. <laughs> wel, hebben wordt nooit beloond. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, uh, leuk. Ik, uh, ik ga eens kijken uh, uh, hoe het volgend jaar uh, januari uh, wat ervan uitgekomen is. Ja, ja. ja. ja. Uh, kunnen we er nog eentje doen? Ja? Zullen ja. we Jelma doen? Ja. Ja? ja, laten we Jelme doen. Ja, ja precies. Nou, uh, jij bent Steenbok. Ja. En uh, omdat alles goed gaat tussen jou en je lief... hebben jullie de neiging minder aandacht aan elkaar te besteden. Daardoor kan het juist ineens minder fijn gaan. Tip, beschouw elkaar niet als vanzelfsprekend. Singles hebben kans op liefde tijdens een feestje of andere gezellige bijeenkomsten. Als da, het dat gaat niet gebeuren. Dan als het gaat om vriendschap. Met het oog op vriendschap verandert er weinig. Je bent blij met een kringetje om je heen en zit niet te wachten op uitbreiding. Sterker nog, het kost je al meer dan genoeg energie om je huidige vriendschappen te onderhouden carrière, Jelmer. Ja. Ik, een ben, ik weet je dat ik deze dingen eigenlijk altijd veel te serieus neem. Dus, ja. <laughs> nou, niet, niet doen. niet doen. Nee, nee, dus, uh, nee. Het is heel algemeen voor alle steenbokken in, uh, in de wereld. Dus dat uh, ja. lijkt me niet. Ja, zo uh, direct even met een korrel poedersuiker van de oliebokken. Precies. Een ja. <laughs> carrière, Jelmer. Een goed voorkomen is het halve werk. Nou, dan heb jij het halve werk al gedaan. Of het gaat nu om een sollicitatie of een ander belangrijk gesprek, een bijzondere opdracht of gewoon je dagelijks werk een verzorgd uiterlijk geeft je net dat beetje meer credibility. Dat zul je merken. Nou, dat moet je al merken dus. Geld. Ja. Je realiseert geld, je steeds ja. vaker dat vrije tijd onbetaalbaar is. Dit jaar besteed je meer aandacht aan je hobby's... en geef je hier ook meer geld aan uit. Qua salaris zit je met je werkgever niet op één lijn. Jij vindt dat je meer verdient, je baas vindt van niet. Netjes okay. voorkomen en om opslag vragen genoeg te doen hoor. <laughs> ja, ja. En uh, je moet even in gesprek met de programmaleider van ZFM. Want uh, ja. dat gaat ook... Uh, ja, de, ja, in, precies, ja, dus. Voor de programma's die je Dan ja, even, ja, ja, ja. even over het salaris praten. Ja. Hey, hebben we nog tijd voor, uh, voor Cor? Zullen we Cor nog ja, doen? Ja, ja. ja? We missen, dat okay. Ik weet niet, oh, Cor mag zeggen of er oh, nog tijd voor is. Oh, dat wist hij niet. Ja. Oh god. Uh, uh, Cor is ramp. Ah. En uh, voor Cor, de liefde Cor... Waar, het er steeds, uh, waar er nog steeds liefde is, wordt de passie toch wat minder dit jaar. Andere dingen lijken belangrijker. Single mannen staan open voor een relatie. Maar eten is er ook geen bammetje minder om. <lacht> als het erop op aan komt. <lacht> het, het wordt geen jaar van breuken, maar ook niet van belangrijke stappen. Nou, nou. Dus, ja... Het is wat het is, hoor. Steady as he goes. Ik kan, kan er niks van maken. <laughs> niks anders van maken. Maar vriendschappen. Dit is een ideaal jaar om te werken aan je persoonlijke doelen. En de kans is groot dat een vriendin of vriend je hierbij zou kunnen helpen. Ook ontmoet je nieuwe mensen met wie je superleuk klikt... en wordt een oude vriendschap nieuw leven ingeblazen. Carrière. Verwacht een vooruitgang in je carrière... Zie het als een aanloop naar 2023. Een jaar waarin je nog veel meer kunt bereiken dan dit jaar. Besteed in 2022 vooral tijd en energie aan je netwerk. Zowel je kennissen als je zakelijke contacten kunnen fungeren als welkom, welkome kruiwagens. En dan laatste geld: Je hebt van je fouten in het verleden geleerd... waardoor je nu exact weet hoe het niet moet. De hoogste tijd dus om eens een heel andere weg in te slaan. De weg van succes... Nieuwe kansen doen zich dit jaar voor waarbij je de vruchten plukt van een eerder opgedane kennis en ervaring. Ja, nou, dat zit met die kennis. Het goed. Het uh, jou, ja, ja, ja. ja, je gaat er goed jaar tegemoet. Nou, dan piep ik er even tussendoor, want uh, we kunnen natuurlijk niet zeg maar, uh, jou overslaan. Dus, uh, is dat zo? We gaan uh, tot slot nog even kort ja. naar de vis, hè? Ja, ja. Uh, ja dat ben precies. ik, ja. en, uh, en daarover de liefde gesproken. Nou, ja, er is weinig romantiek binnen je huidige relatie. Ja, dat klopt. Uh, dat klopt, ja, maar die heb je op dit moment niet. Die is niet. er niet. Nee, die is er niet, nee. Dus de kans dat, uh, is aanwezig dat je dit bij iemand anders gaat zoeken. Hey. Aha. En het wordt wel helemaal gevaarlijk als je merkt dat iemand ook daadwerkelijk een oogje op jou heeft. Aha. Voor single vissen, en dat betreft jou dan in dit geval, je hebt hier en daar een aanbidder, maar je, je toont weinig belangstelling. Oh, nou, dat, dan, kan. De, ja, dat kan. Dat kan. Ja, ja. We gaan straks een leuk nummer uh, luisteren van La Bionda. One for Me, One for You. Dat ja, oh, ja de de de <laughs> precies. Vriendschap: je houdt van je vrienden, maar je begint ook steeds meer van jezelf te houden. Nou, altijd leuk. Daardoor heb je dit jaar eigenlijk niemand anders nodig om geënterteind te worden. Je kunt jezelf prima vermaken. Op sociaal gebied wordt het een kalm jaar. Oké. Okay. Nou, dat komt dan met die coronabeperking eigenlijk best goed uit. Ja, maar ik had gehoopt dat het dit jaar al nou voorbij zou zijn. Ja. Gaan <laughs> we even kijken naar je carrière. Oh, yeah. Vooral door middel van goede en snelle communicatie kun je veel succes bereiken. Een goede woordkeuze in combinatie met het juiste moment opent nieuwe deuren voor je. Volg vooral je gevoel hierin. Voelt het niet oké? Okay? Mag dan gewoon even tot een later tijdstip. Ja, ja lijkt zo. me ook nog later. Precies. ben of zo. Take it, <laughs> Take it easy. Nou, wat betreft geld, je kunt prima geld verdienen vanuit huis als je zou willen. Ja. Over je huis gesproken, daar gaat ook een vracht geld heen dit jaar. Uh, verwacht vernieuwingen, verbouwingen, reparaties. Sommige zelf gekozen en andere noodzakelijk. Oké, okay, was al begonnen. Je was al begonnen. Waarvan <laughs> acten? Nee, vooruitziende blik noemen dat. Ja. Nou, mocht je meer willen weten en dergelijke, en jou, jou, jou, jouw jaarhoroscoop willen zien, eh, kijk even op de site van Cosmopolitan waar we deze informatie vandaan hebben. We ja, dat super leuk. We gaan het eerst uur afsluiten. Ja, hey, ik weet ze ja. wel, ja. ja precies. Dus uh, met het. Uh, La letterende. Bionda, one ah. for you, one for me. Uit? Of one for me, one for you. Uh, uit, ja, dat is een goede, het staat er niet bij. Die zoeken we even. Ik denk uh, 1979. <laughs> Zoiets, ja. Yeah.